En het heeft geleid tot een milieuramp. De Hongaarse premier is vanochtend in het rampgebied aangekomen om met reddingswerkers te spreken. Het duurt zeker een jaar voordat het gebied is schoongemaakt en de schade loopt in de tientallen miljoenen euro's. Een dorp in de buurt van de Dam is uit voorzorg geëvacueerd. In Kiel zijn de passagiers aangekomen die vannacht waren geëvacueerd van een veerboot op de Oostzee. Op het schip de Lisco Gloria was na een explosie brand uitgebroken...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 De politie heeft een groot gebied afgezet en doet onderzoek en een helikopter heeft luchtfoto's gemaakt. De politie in Kaatsheuvel heeft nog geen spoor van de dader. In Afghanistan zijn bij een aanslag vier Italiaanse militairen om het leven gekomen. De militairen reden mee in een convoy van zo'n 70 voertuigen van de ISAF troepenmacht toen langs de weg een bom ontplofte. In Afghanistan zijn tot nu toe 34 Italianen gedood.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 Um, ja, voorheen was er dus uh, vrienden van, maar we proberen het ook altijd één uh, um, of twee keer per jaar uh, met een groep kunstenaars te exposeren. Ik uh, een keer in het Swagemaken museum geweest, mm. kunstbedrijf Heemstede. En we proberen elke keer een andere locatie te vinden waar we met onze groep uit voor presenteren. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ja. Ja. En, en lukt dat goed? Ja, ja dat gaat heel ja. goed. Ja. Ja. Wat is het, de, volgende, de volgende plek waar jullie willen neerstrijken? Ja, daar gaan we gewoon met elkaar ook over discussiëren. Wat, ja. uh, wat voor aanbiedingen komen er? En mm -hmm. wat is een leuke locatie om daar weer een keer keertje te zijn. Mm -hmm. En ook, ook vooral ook buiten Zandvoort. Ja, en het is ook alweer het uh, aantrekkelijke dat er uh, gastexposanten geweest zijn. Waardoor de mensen met ook stromingen vanuit de, buiten de regio uh, in aanraking komen. Want een hoop Zandvoorters, Ja, die weten meestal wel de, Die kennen de meeste. Uh, kunstenaars wel, maar het is best leuk om wat nieuws aan te bieden. Ja. En van daaruit word je soms ook uitgenodigd. Je kunt ook natuurlijk gast worden in een andere plaats. Ja. Dat, is Dat is het leuke van wisselend ja. exposeren. Ja. Ja. Uh, nog één bestuurslid blijft erover. Algemeen bestuurslid Xandra Algera. Algera. Al Al ja. Al Uit de Zwallewees staat 1 b 21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 Uh, met elkaar in gesprek blijven natuurlijk ook. Uh, weten wat een ander doet. Dus dat heb ik uh, nu twee jaar gedaan. Uh, nou, met, ik heb een heel goed gevoel over het uh, afgelopen weekend. Uh, en ik, ik hou van processen. Dus ik, ik heb ook een. Uh, we, we zijn natuurlijk heel erg gegroeid. Hè? Van een vereniging van zeven mensen tot nou bijna veertig wat.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 Ja. En de dames die daar uh, bezig waren en de manier die daar uh, exposeert, die, die gebruikte het als atelier een beetje, ja. die waren een beetje teleurgesteld over de, de, de opkomst. Ze lagen een beetje buiten de route. Maar is ja. het zwembad op zich niet leuk als atelier? Ja, ik het zwembad niet. gaat plat. Ja, ja dat, gaat dat gaat nog wel even duren. Nou, ja. no, no. Over vijf jaar oh. is het weg. Nou, maar er zitten al mensen ja. in. En, ja. het is, en het is ook weer lastig bereikbaar. De bushalte was natuurlijk uh, helemaal uniek. is uniek. Het komt ja. van alle ja. kanten ja. af. Maar het moet gewoon niet te ver van, uh, van het centrum zijn, want dan okay. trek je geen uh, toeristen. En, met nee, nee dat is zo. Nee. Maar we willen het wel heel graag doen. <clears throat> Zo'n permanente plek, zeg maar, in Zandvoort, mm. waar geëxposeerd kan worden. Workshops gegeven. Ja, kunnen en ja. workshops, okay. etcetera, hè? We wachten af wat het wordt. Ik heb nog één een, een kleine vraag en daar graag uh, een beetje samenvattend op.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 Ja, het was niet, niet wel... de juiste plaats in het moment. Nou, dat, dat vond ik ook. Alleen het is, uh, het is gebeurd. We hebben de uitleg gekregen. Ik uh, dank dus jullie. Het ja, wel het is nog één want we moeten Ik wel om, uh, uh, met plezier weer naar huis gegaan. Het is goed uitgesproken. Oké, okay, is goed ja, uitgesproken. Ik heb nog één, heb nog één vraag. Laatste. De vrienden van BKZ: hoeveel zijn dat er? 32.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 Take me home, country roads. All my memories gather 'round her. Mine is lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine a drop in my eye country road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 9 uur morgens toch? Uh, dat zou je ja, denken ja, maar dat begint om 7 uur s ochtends, via de vergunning, tot 23 uur s'avonds. Mm -hmm. Nou dan zeg ik op mijn beurt, ieder normaal denkend mens, althans zo vertaal mm -hmm. ik het, die zal zich afvragen van, is dat nou echt nodig? In de radio uitzending, ik ben even een beetje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 Als de burgemeester brieven schrijft naar de minister om zeven ubo-dagen te krijgen en daar wordt het economisch belang tien keer overschat, hoe, hoe noem je dat?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 Brown.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 Op de Veluwe praat je over het, uh, het vijftienvoudige. Hm. In een half jaar ja. tijd. Dan gaat het echt om, uh, om meer dan duizend. Maar die hebben dus een aanpassing aan, aan de wet gedaan. Of een, of een uh, aparte. Uh, valwildregeling getroffen. Een... Ja. Um, over het.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 Af en toe blijft er een leven aan aanrijding. De meeste aanrijdingen waar je komt. Dan krijg je het verhaal van je ja. moet het met z'n tienen vasthouden. omdat mevrouw dan een spuitje moet gaan. Nou, geven, ik heb erbij dus afgelopen december. was dat uh, ja. een hert wat aangereden was. En kwam op zondagavond bij. En uh, daar publiek. ligt Een hert met een gebroken poot. Een heleboel publiekloos mm -hmm. land. En daar zit gewoon vijf man boven op een hert. om dat hert in bedwang te mm -hmm. houden. Wat doet het publiek dan? Ja, die staan te kijken, die staan te snikken.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 Ja, Van vogelzang uh, tot, tot ja, Bloemendaal. Kennemeland. Ik heel Kennemeland. Al, land, ja. Wat dat betreft heb ik, uh, zitten de medewerkers zitten eigenlijk allemaal strategisch. Dus, uh... <laughs> dat is heel mooi meegenomen. Ja, ja, dat is heel ja. mooi meegenomen. Ja, als het Zandvoort is, dan, uh, ik, dan hoef ik zelf niet te rijden. Want dat, dat red ik nooit in de tijd dat nee. dat dat doet. Nee, dat is hij er al nee. natuurlijk. We, en, hebben en, de, ja. we, we hebben hier dus eigenlijk twee duingebieden. We kennen we duinen, op ons Nationaal Park uh, Zuid-Kennemeland. Ja. Ja. En we hebben de Waterlijn Duinen. Is er een gebied aan te geven waar ze het meest uh, overlast veroorzaken? Of gaat het, uh, is het.? Uh... Kwaadaardige verkeersveiligheid. Is dat zonder meer langs ja. de weg? Ja, dat is het, uh, dat is het, uh, het hele terrein van. Er uh, zijn dus Kijk, de bij, bij Van der Peet, op, op, want wij dan lopen er uh, in de winterperiode. Sonst, uh, ja, we hebben nou ze, ze liggen er gewoon lekker te liggen. Ja. Je kan eigenlijk zeggen, dat, laat ik het zo zeggen, het hele natuurgebied tussen uh, Zandvoort en Noordwijk. Noordwijk, ja. ja.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 Ja, maar... Want, uh, ik, ik, ik, begrijp, ik begrijp het beschermen. Het ja. zijn prachtige mooie ja. dieren. En ik ben me rot geschrokken op de weg, Omdat het een heel nauwe weg is en dat beest springt gewoon voor je auto. Dat ja, kan niet exact, anders. Ja. Ja. Maar zijn er dan niet gewoon te veel herten? Ja, dat is de vraag. Uh, persoonlijk uh, heb ik mijn vraagtekens bij de manier van tellen in de Amsterdamse waterlijn. Daar is geen duidelijkheid over. En als je dan de telling hoort van de laatste jaren, dat, uh, dat ligt rond de duizend...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 Opleidingen moeten doen, ik moet volgende maand examen doen, ik heb het net gedaan, De opleiding Wild, we doen er alles aan, ja. uh, we zijn alle bij allemaal gekwalificeerd personen, dus we mogen ook het wild keuren. Dat is allemaal liefde werk, oud, papier, dat ja. doen we allemaal zelf, we krijgen er onze patronen, we krijgen er geen kilometer voor vergoed, het is allemaal liefde werk, oud, papier.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 En, en dan, ik proef je een beetje uit, dan zijn er nog steeds mensen die. de toeschouwers die je net benoemde, die, die denken dat jij dat mee naar huis neemt en uh, opeet. Ja. ja, maar dat, is, dat, zie je, dat zie je door het hele land heen natuurlijk. Je hebt altijd in het voorjaar natuurlijk. Dan, dan vinden de mensen die vinden zo'n klein armzielig reetje, wat daar langs ja. wat daar in het bos ligt, helemaal al even laten. Nou, zijn moeder is binnen 100 meter in de buurt hoor. En die weet echt waar het wezen zit. Dus blijf er alsjeblieft vanaf. Maar zo is Nederland. Dat is, uh, onwetendheid. Ja. Zo is Nederland maar. Uh,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 En hoe meer mannetjes, hoe groter je trein moet zijn. En uh, ik heb hier toch wel een cirkeltje getekend. En ik heb het ook bij de, de stichting neergelegd. Als je dat ecoduct maakt, dat tussengebied is, maar zo klein. Dat je, denk ik, meldingen krijgt van de trein. Gegarandeerd. Hebben we al. Heb je al? Die zijn er al, ja. Boerlui, okay. dus Zandvoort, Bloemendaal, Zandvoort, Overveen. Ja? Daar wordt de aangereden, aangereden. En de...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 Ik dank jullie voor je komst. Graag gedaan. Graag Dit gedaan. was uh, dan ook Goedemorgen's antwoord van zaterdag 9 oktober. Juist. Techniek werd verzorgd door Roy Haldeman. Redactie. Een koffieschenkerij was in handen van Yvonne Roosendaal. De presentatie Ben Zonneveld. Tom Hendricks. Het is prachtig weer gezegd. Trek erop uit. Blijf van de herten af. Ga kijken. Ga, ga kijken naar af. de herten. Ja, precies. Bij het. Uh, blijf er af, zeg ik. Maar ga nu kijken bij het Vliegersmonument. Oké. Okay. je Dankjewel. He's a nun.